4 uur. Het NOS Journal. Mark Visser. Minister Schulz van Hagen en de Amsterdamse burgemeester Van der Laan hebben de slachtoffers van de treinbotsing bezocht die nog in een ziekenhuis lagen. Aantal de gewonden heeft het vuurmedisch centrum inmiddels verlaten, maar er zijn mensen die daar nog moeten blijven. In totaal zijn er 42 zwaar gewonden. NS en ProRail hebben hun medeleven betuigd aan de gewonden en hun families van het treinongeluk. En dat deden ze op een gezamenlijke persconferentie in Utrecht. NS-directeur Bert Meerstad noemde het treinongeluk een nachtmerrie. Over de oorzaak is nog niets bekend, zei directeur Goud van spoorbeheerder ProRail. En ik begrijp dat iedereen heel graag nu precies wil weten wat er is gebeurd. Maar we zullen toch in alle rust even af moeten wachten... wat de professionele teams die nu in gezamenlijk onderzoek aan het werk zijn... en die ik ook trouwens heel veel sterkte wens met dat serieuze werk... we moeten even afwachten wat hun bevindingen zijn. Inmiddels is het treinverkeer ten westen van Amsterdam weer op gang gekomen. Via een aangepaste dienstregeling rijden er weer treinen... richting Haarlem, Arnhem en Vlissingen. In Syrië heeft het leger vanochtend voorsteden van Damascus aangevallen. Volgens mensenrechtenactivisten werden de woonwijken bestormd met tanks. Zeker drie mensen kwamen daarbij om het leven. Het geweld bij Damascus komt op het moment... dat de VN-waarnemers de stad net hebben verlaten. Zijn ze nu in Homs om te zien of het staakt het vuren daar wordt gerespecteerd... Gisteren ging de VN-veiligheidsraad akkoord met het sturen van nog eens 300 waarnemers. De bedoeling is dat ze 90 dagen in Syrië blijven. vn gezant Kofi Annan heeft nog eens benadrukt dat het leger van president Assad en de opstandelingen per direct het geweld moeten staken. Oud-premier Timoshenko van Oekraïne is weer terug in de gevangenis. Ze werd vrijdag wegens rugklachten overgebracht naar een ziekenhuis in Garkov. Volgens medewerkers van de gevangenis zit Timoshenko weer in haar cel... omdat ze weigert zich door Oekraïense artsen te laten behandelen. Ze zou bang zijn dat Oekraïense doktoren haar willen vergiftigen... of met een ziekte willen besmetten. Timoshenko zit een celstraf van zeven jaar uit voor machtsmisbruik. In de eredivisie heeft Feyenoord zijn uitwedstrijd tegen Aando Den Haag met 2-1 gewonnen... Vlak na rust kwamen de Rotterdammers op voorsprong door een doelpunt van Schaken. En een klein half uurtje later maakte Fernandes de 2-0. Aan het eind van de wedstrijd scoorde Lex Immers nog de 2-1 uit een penalty. Het weer, sommige perioden, maar ook buien. Vooral in het oosten en zuiden met kans op hagel en onweer. Middeltemperatuur rond 12 graden. In de loop van de avond droog, morgen opnieuw wisselvallig. ANUB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Brugge 4 kilometer. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden, 7. Dat komt door werkzaamheden. Omrijden kan het beste via Amsterdam of via Gorkum. De hele Tweede Kamer zegt het. De EU zegt het. Het CBS zegt het. En je accountant zegt het. Bezuinigen. En misschien hebben ze gelijk.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 Nu neem ik jou mee vissen. In Schotland. We gaan net als vroeger samen op zoek naar de mooiste plekjes. En werden dat we daar een knoepert aan de haak slaan? Wat doe jij met je vrienden als je wint? Kijk op vriendenlotterij.nl. Speel mee en maak kans op prijzen tot 1 miljoen. De Vriendenlotterij. Winnen is nog leuker als je het kan delen. Ja. Waar o oh waar beginnen we dit rondje langs de velden in Alkmaar, AZ VV, Andy? Nee, er is niet gescoord. Oh. 2-1. Oh. <laughs> Het is nog altijd 2-1 voor AZ AZ. Dat het uh, toch knap lastig heeft tegen VVV Venlo. En ik ben benieuwd of de uh, Venlonaren nog een slotoffensief vooruit kunnen peuren. Met nog 13 minuten te gaan. 2-1 voor AZ tegen VVV. Benieuwd zijn we ook naar PSV uit Eindhoven tegen NEC uit Nijmegen. Frank Wilaart. Want er is nog een kwartier te spelen. En 1-1 is niet genoeg voor PSV. Er moet gewonnen worden. Die goal van Willems net voor het nieuws die kwam volledig uit de lucht vallen. Maar is wel zeer welkom in Eindhoven. Nu moet er nog een tweede goal volgen. Luik. Bas de op weg naar een spannende slotfase. Gio Lippens. Bijna bij de laatste 50 kilometer. Het is allemaal te veel voor Gregory Habbo. Hij had eerder al gelost uit de kopgroep. Heeft weer aansluiting gekregen en moet op dit moment weer lossen. Terwijl de renners bezig zijn aan de beklimming van de Monteu. Het peloton zit er vlak achter. Bijna bij de grens van een minuut. 1 minuut en 16 is het verschil. Een bekerfinale bij de vrouwen. Maar de tip. Daar stond Weert voor met 21-16. Vijf punten verschil. En toen kwam Lynn Thijssen namens Sliedrecht aan de service. Zij keren het tij uiteindelijk. Wint Sliedrecht de eerste set met 25-23. Slotfase van die belangrijke hockeywedstrijd. Kampong tegen Amsterdam. Geert de Groot. Met op dit moment een hoofdrol voor kampongkeeper Dirk van Essen. Hij tikt de derde strafkorner van Takema. Schitterend uit de hoek. En het blijft daardoor gewoon met nog twee minuten te spelen. 3-2-2. 2-2 ja, staat het daar. Indoor Brabant, Ed van der Ben, springende paarden. Met opnieuw veel vermogen er wordt er gevraagd in die tweede en laatste ronde. Een totale nieuwe parcours met lijnen. Heel veel inzicht van de ruiters. Voor Nederland straks. Harry Smolders en Marco van der Vleuten in het parcours. En ik meld u nog dat het straks om half vijf gaat beginnen. Koploper Ajax tegen FC Groningen. AZ is op voorsprong tegen VVV. En dat zullen ze toch niet meer uit handen geven, Andy? Je weet het niet, uh, Toan. Dat is uh, het leuke van voetbal. Balbezit voor AZ met... Uh... Elm, oh, mooie beweging zeg, loopt zich goed vrij. En door probeert in de diepte positie te kiezen. Maar Elm kiest voor Paulsen. Paulsen gaat lopen met de bal aan de buitenkant. Zoals gewoonlijk uh, loopt uh, Elmen, maar, uh, Holmen. Maar hij schiet zelf uh, Paulsen. En schiet de bal naast het doel van keeper Dennis Gentenaar. We gaan de tweede wissel krijgen. Bre Brad Holman. volgend jaar uh, Villa gaat naar de kant. En Johan berg wordt zijn uh, vervanger... voor de laatste tien minuten van deze wedstrijd. Waarin het nog altijd... Uh, maar 2-1 is in het voordeel van AZ en wie weet wat de mannen uit Venlo nog kunnen gaan doen. Moeten natuurlijk nog een heel klein beetje uitkijken voor de ploegen onder hen. De Graafschap en Excelsior. Maar eigenlijk is de nacompetitie wel zeker voor de Noord-Limburgers. Bal gaat de diepte in richting Ucebo. Wordt opgevangen door viergever. Er komt de bal naar Paulsen. Krijgt hem terug. Viergever moet dan in de diepte gaan zoeken. En zoekt naar Eltidor. Eltidor op de borst. Speelt de bal dan slecht. Want hij levert zomaar in bij Kruisen. Kruisen bal terug naar Yoshida. Yoshida probeert er langs te gaan bij een van de invallers. Bij Johansson lukt wel. En dan is Wildschut, nee, het is Holla weg. Speelt de bal naar Wildschut aan de linkerkant. Wildschut bij de achterlijn. Aai, verslikt zich in de bal. En dan kan Marcellus de bal overnemen. Tot uh, genoegen van de 17.000 hier in het stadion. Als Maher, de grote man bij AZ, want het is een heerlijke voetbal om naar te kijken, de bal geeft naar de rechterkant. Naar uh, Johan Berghoekmoensson is het uh, uh, balbezit aan de linkerkant opeens voor Maarten Martens. Want het spel gaat nu snel heen en weer. In uh, de diepte wordt uh, door aangespeeld. geeft hem terug aan Martens. Martens uh, nu uh, uh, in de buurt van het Staschopgebied nog altijd in balbezit schiet. En dan een uh, bal die onderweg aangeraakt wordt. Levert een op voor AZ. AZ beter dan VVV. Is ook in de stand te zien. Maar niet overduidelijk. 2-1. De voorsprong nog altijd. PSV en EC. Daar is in de stand niet te zien wie er beter is. Frank Wielaert. Nee, het kan natuurlijk dat de nummer 6 thuis uh, een keer niet wint van de uh, nummer 10 in de Eredivisie. Maar het kan natuurlijk nooit zo zijn dat PSV niet wint van NEC in eigen huis. En dat is uh, op dit moment wel het geval. Uh, 12 minuten nog, 1-1 en NEC mist via Schöne. Een reuze kans op de 1-2. 1 tegen 1 tegen Titon en nu Depay net in het ploeg gekomen. Snijdt naar binnen, schiet tegen de uh, voet van Wil op. Ook ingevallen, maar dan bij NEC. En PSV echt ontsnapt dus aan een nieuwe achterstand. NEC heeft hier de mogelijkheid op een zegen nog niet naar het hoofd gezet. En terwijl PSV nu wel de bal heeft. De linkerkant via maken, Willems. Even zoeken naar de vrijman. Die is er niet, want er is helemaal geen ruimte in het centrum van de aanval. Daar staat NEC met een grote meerderheid aan hemdjes. Dus daar kun je de bal niet kwijt. De Rijk gaat het nu toch proberen. Komt uh, uiteindelijk bij uh, Fadoch uit. En uh, PSV blijft zo de bal rondspelen, want die levert rechtstreeks weer in. Elf minuten nog te gaan in het stadion in Eindhoven. En PSV slechts op 1-1 tegen NEC. Alles of niets bij Geert de Grote in Utrecht. Alles of niets voor Amsterdam, vierde strafcorner. Allemaal in de tweede helft. De eerste helft krijgt Amsterdam geen strafcorner. Zojuist was het Dirk van Essen, de doelman van Kampong... die de strafcorner van Takema stopte schitterend uit de hoek dook. En nu gaat Amsterdam op de kop van de cirkel overleggen. Ja, ik zou als je Takema aan huis hebt hem gewoon weer rechtstreeks in één keer laten schieten... en kijken of die van Essen echt zo goed is. Dat hij ook de tweede kogel van Takema uit het doel zal tikken. Bartelma, de scheidsrechter Stella Bartema, Vrouwelijke scheidsrechter hier die het uitstekend doet... Heeft die corner gegeven. Kampong op de lijn. Doelman van Essen kijkt. Geconcentreerd. En daar staat hij. Daar komt Takema. Takema. En die gaat er niet in. Weer is het van Essen. Die de bal uit de hoek tikt. En nu zal het wel gebeurd zijn. Want we zijn in de slotseconde van deze wedstrijd. En we gaan wachten. We gaan kijken of het is afgelopen. Of er een fluitsignaal komt. En dat komt. En dan lijkt het erop dat het inderdaad allemaal afgelopen is hier. Dat Kampong, dat 2-0 achter staat bij de rust, in de tweede helft uitstekend terug is gekomen. Dankzij Constantijn Jonkers en Thijs de Weert met een strafcorner in de slotfase, doelman Van Esser had... die drie keer achter elkaar, Takema, kon stoppen, kon afstoppen... bij een strafcorner. En dan blijft het hier gewoon 2-2. Te weinig, denk ik, voor Kampong als je naar de stand kijkt. Goed voor Amsterdam, denk ik, dat gelijkspel. 2-2, hier in het hol van de leeuw, hier bij Kampong. AZVVV ook daar tikt de klok langs de wand weg. AZ, nog altijd voor, Ennie. Ja, 2-1. En AZ, een paar mogelijkheden. Zojuist was het een goed schot van Maher. Die keeper Gentenaar tot een redding dwong. Een hoekschot voor AZ vanaf de linkerkant. Met de grote mensen natuurlijk weer. Voorin is het Elm die hem kort neemt. Nu uh, krijgt hij hem weer terug van Maher. En dan speelt hij hem helemaal terug naar viergever. Eigenlijk tot uh, ongenoegen van het publiek. Viergever nu uh, wel op de helft van VVV. de diepte in. Aardig balletje. Maher krijgt een tik in het gezicht. En gaat uh, naar de grond. En dan uh, zegt scheidsrechter Nijhuis. We gaan even kijken hoe het met Maher is. We gaan de, zo dadelijk de laatste uh, wissel krijgen bij VVV Venlo. Nou voor gaat komen. Wordt het een alles of niets offensief. Of uh, gaat er een aanvaller uit. Dat is even afwachten. Uh, Maher staat weer. En dan krijgt keeper Gent naar de bal om hem in het spel te gaan brengen voor de laatste zes minuten van deze wedstrijd. Met, uh, even kijken, Linzen is eruit. Brian Linzen en Novoor erin. Dus alles of niets voor VVV. Balbezit voor Vostermans. Hij speelt hem naar Yoshida. Alles of niets, dat zullen we de laatste zes minuten gaan, weten, gaan zien bij AZ tegen VVV. Stand voor ons nog 2-1. Eerder vanmiddag won Feyenoord, AZ op voorsprong. Is het voor PSV al alles of niets tegen NEC, Frank Wielaert? Ja, het is uh, alles of niets en het lijkt steeds meer op niets. Want uh, de Rijk kopt de bal terug richting Titon. Doe dat veel te kort. Zeefuiken zit er dan goed tussen. Hij heeft uh, de aanvaller gehuurd van PSV. Veel te veel tijd nodig om uh, voor de goal van Titon te komen. De Rijk kan daardoor zijn fout herstellen. En daardoor staat het nog steeds 1-1 bij PSV, NEC. En hebben we nog acht minuten te gaan. Aanval over de linkerkant. Met de pij die daar de bal uiteindelijk kwijtraakt, maar hem weer terugkrijgt. Omdat Nuitink hem hoog over de zijlijn schiet. Willems gaat gooien. Voor de ploeg uit Eindhoven. Naar achteren gaat die bal naar Marcelo. Nu liggen er twee ballen in het veld. Is Willems degene die dat even oplost. Terwijl Wiedemeijer het spel rustig laat doorgaan. In de middencirkel De Rijk aangespeeld. En opnieuw aan de linkerkant zoeken naar Willems. Die veelvuldig bij aanvallen betrokken is. Nu Lens even aanspelen terugleggen op de paai. En dan bij de tweede paal. Labiat die, nou, die komt denk ik 10 centimeter te kort om die bal te kunnen koppen. En zo de 2-1 te maken voor PSV. De bal gaat uiteindelijk zonder beroerd te zijn over de achterlijn. Dus kan Babos een doeltrap gaan nemen. En zo is PSV weer even dicht bij de winnende treffer. Beide ploegen gaan er vol voor. Hoewel NEC vooral verdedigend gewisseld heeft. Maar al die verdedigers op het middenveld heeft gezet en daarmee niet minder gevaarlijk is geworden. In Eindhoven. PSV NEC in de slotfase 1-1. Gaan weer even volleyballen. De bekerfinale. Maar tip. En daar komt Sliedrecht een puntje terug, maar het gat in het voordeel van Weert is twee punten. Zeven voor Weert en vijf voor Sliedrecht in de tweede set. Waar Weert dus in de eerste set die ruime voorsprong van vijf punten... uiteindelijk nog weg wist te geven. En zo zien we een leuke wedstrijd met volop strijd aan beide kanten. Beide ploegen willen die beker natuurlijk heel graag. En dat laten ze ook in deze wedstrijd zien. De service van Gijsbrechtse, nou, ja, dat noem je geen service... want die komt midden in het net terecht. En zo geef je de punten wel heel erg makkelijk weg. Is het een nieuw puntje voor Weert? En dat betekent vijf voor Sliedrecht, acht voor Weert... aan het begin van de tweede set. Slotfase in Alkmaar, AZ-VVV en die Houtkamp. Ja, alles of niets. Ik zei het al een paar keer. Dat geldt voor VVV Venlo 2-1 de stand. En balbezit via een inworp voor AZ. Kijk op het scorebord. Nog drie minuten te gaan. Johan berg heeft balbezit aan de linkerkant van het veld. Nog altijd speelt hem dan even naar Elm. Elm draait en kapt, maar wordt een beetje opgejaagd. En moet hem dan... Oh, mooi overstapje van Martens naar Paulsen. Paalsen probeert in de diepte door aan te spelen. Een redelijke spits door, Maar niet voor een echte topclub, want hij krijgt toch erg veel kansen. En hij scoort er maar eentje tegen de ploeg die al 73 tegen doelpunten heeft. En daarmee de meeste doelpunten tegen heeft in de Eredivisie VVNLO. Joshida Yoshida speelt de bal breed naar Vostermans. Vostermans moet de bal maar eens in de diepte gaan spelen. doet dat uh, niet. speelt hem naar Meeuwers. En dan uh, kan er uh, uh, rondgespeeld worden uh, achterin. Maar daar koop je zo weinig voor als Holla nu op de helft van AZ komt. En hem aan Ucebo geeft. Ucebo draait. En speelt hem dan weer helemaal terug naar Vostermans. Ja, zo tikken de seconden weg. En uh, kom je niet in de buurt van Esteban. Meeuwers weet dat en ziet dat. En speelt hem uh, naar voren. Maar er loopt zo weinig vrij. Nu wel aan de rechterkant. Ja, met dan wordt de bal niet in de voeten gespeeld van Timmy Sela. En gaat de bal over de zijlijn. Gaan we nog een wissel krijgen aan de kant van... Uh... Uh, VVV, Forstermans uh, gaat eruit en dat is de centrale verdediger. En Berghuis, Steven Berghuis, de aanvaller, komt erin. Met andere woorden, het is wat laat hoor, twee minuten voor het einde. Dat je echt alles of niets gaat spelen als VVV zijnde. Terwijl ook uh, Josie Eltidoor naar de kant gaat en hij wordt vervangen door van Bent. We zitten in de slotfase van AZ VVV, stand nog altijd 2-1. PSV NEC, stand nog altijd 1-1. 1-1, 4,5 minuut nog. Schot, maar uit de tweede lijn van Mertens de bal naast gemikt. Daar uh, hoeft Babels alleen maar naar te kijken om uh, zeker te weten dat hij niet in de problemen gaat komen. Fenneghorf Hesseling staat klaar bij PSV om erin te komen. Hij gaat, verva hij gaat Labiat uh, vervangen, die uh, nog even applaudisseert richting het publiek. Ah, daar zijn we weer met... Uh, het fluitconcert. Maar uh, Labiat krijgt uh, onterecht het fluitconcert. Als je even afgaat op deze wedstrijd. Hij was een van de betere PSV'ers. Zeker voorrust. Toen PSV ernstig teleurstelde. En hij degene was die in ieder geval nog iets kon creëren af en toe. In ieder geval de bal naar de goede kleur wist te spelen. Als het er echt om ging. En uh, nu krijgt hij dan een beetje een fluitconcert en een beetje een applaus over zich heen. En hij applaudisseert gewoon terug richting het publiek. En zo tikt de tijd langzaam weg. Doeltrap van uh, Babels in de richting van Zeefuik. Uh, een van de NEC's die narust een enorme kans heeft gemist om stiekem toch te winnen. Voor het eerst ooit in uh, Eindhoven. Bal opgepikt door Willems. Zomaar wild naar voren geschoten. Daar weer opgepikt door Fadorts bij uh, NEC. Zeefuik nu bal aan de voet houden met uh, Marcelo tegenover zich. De overtreding gemaakt door Engelaar, denk ik. Wiedermeijer denkt er anders over. Hij heeft er verstand van. En dus gaat het spel door. Wijnaldum neemt over voor PSV. Aan de linkerkant zoeken naar Depay. Depay gaat natuurlijk zijn tegenstander ook opzoeken. Doet hij niet. En dan kans klaargelegd voor Wijnaldum. Teruggelegd Depay. Wijnaldum nog een keertje. Engelaar, het is heel druk nu daar. Hij kan niet schieten in ieder geval. Want er staan zoveel spelers voor. Dus maar naar buiten. Lens. Zoekt naar de tweede paal. Daar is Babels de bal kwijt. Gaat hij er dan in? Ja! Gaat hij erin en hij telt ook nog. En is het Venegor of hesselink die vlak voor tijd PSV op 2-1 schiet. Een on onoverzichtelijke situatie. Goed gezien door Lenz ook. Die denkt, nou ja, als ik hem daar neerleg. Daar staan drie spelers van ons. Misschien raakt er wel eentje hem. En anders raakt misschien een verdediger hem wel verkeerd. Hij had gelijk in het laatste. Want Babels zit er half aan. En Venegor of hesselink helemaal en zo is het twee minuten voor tijd. Toch nog 2-1 geworden voor het PSV. En staan ze straks nog weliswaar bij uh, ja, vijfde, zesde. Maar wel weer in de buurt nog altijd van die tweede plaats. En maken ze daar nog altijd kans op. En dan komen ze echt heel goed weg vandaag hoor, tegen NEC. Want om nou te zeggen dat PSV dit verdiend heeft... ...om hier met 2-1 te winnen. Eerlijk gezegd vind ik van niet. NEC had hier wel degelijk minimaal een punt verdiend. Dat krijgen ze niet. Dankzij Fennigor of Vesseling. met nog een paar minuten speeltijd... ...is het 2-1 voor PSV tegen NEC. Lange Jan. En, uh, het is inmiddels rust in Duitsland bij Augsburg tegen Schalke 1-1. En de goal voor Schalke, u raadt het al, gemaakt door Klaas-Jan Huntelaar... ...zij 25e al in de Bundesliga. Wij gaan nog even naar het slot van uh, AZ uh, tegen VVV 2-1, Andy. Ja, dat is een hele magere marge als de bal voor het doel komt van AZ. En uh, moeizaam wordt weggekocht. wordt weer opgevangen. Uh, nu door Maarten Martens, maar die ramt de bal naar voren, wordt opgevangen door Holla. We zitten in de extra tijd, die drie minuten bedraagt. Holla gaat maar eens pompen naar voren, richting No Novoor loopt en Ocebo uh, komt daar voor de keeper. En dan is het de keeper zelf, Esteban, die net boven die hoge Ocebo uh, uh, de bal kan pakken. Terwijl Marcellus nog eventjes... Uh, uh, iets, een ackapietje heeft met uh, diezelfde Ucebo. Die ligt nu krimpend van de pijn in het doelgebied van uh, AZ. En daar komt Nijhuis even kijken: van, uh, hoe gaat het? Uh, is het? Moeten we de eerste overlijdenskaartjes al gaan sturen? Uh, hij komt nu wel overend, dus die kaarten kunnen gelukkig maar op zak blijven. En ook de gele en rode kaarten zijn trouwens goed op zak gebleven bij. Bas Nijhuis hij heeft één gele kaart gegeven aan Moorzander. Meteen eentje met uh, gevolg omdat Moorzander de wedstrijd volgende week tegen Feyenoord gaat missen. Esteban heeft de bal in de handen, gaat hem uh, uittrappen. En dan kijk ik uh, naar de tijd. Hebben we al ruim twee minuten erop zitten. Is het uh, Yoshida die de bal koopt en Martens uh, die hem naar de buitenkant uh, weer uh, richting het doel van... Vvv brengt als uh, uh, Goedmoedson de bal doorgeeft aan Martens. Martens, goede beweging bij de kornevlag. Kan hem even teruggeven aan uh, Goedmoedson. Doet dat niet. Houdt hem nog altijd bij zich en zo tikken de seconden weg. Martens nu bij de kornevlag krijgt een duel van uh, Holla en dan is Holla de winnaar en heeft de bal uh, gespeeld. Is het uh, moeizaam, heel moeizaam uh, werk uh, van uh, een van de invallers van Steven Berghuis en uh, AZ kan overnemen, maar doet dat niet goed uh, via Johansson en wordt er weer overgenomen door Vvv. Maar het is allemaal op de helft van VVV. En dus geen gevaar voor AZ wat dat betreft. Nu dan misschien wel omdat er wel over de zijlijn gaat via Marcellus. En VVV in de slotseconde nog iets mag gaan proberen. Yoshida ramt de bal naar voren. Is het Elm die ertussen zit en de bal komt naar Palsen. En dan lijkt het maar over en uit voor VVV. En gaat ook AZ een moeizame overwinning halen. Het is verdiend. Maar het is maar 2-1 door doelpunten van Holmen en van Eiltie Tussendoor de gelijkmaker van Kruisen. En dan zegt Nijhuis afgelopen AZ... Haalt haalt eindelijk weer zijn overwinning. TVV verliest voor de zevende keer op rij. 2-1 de overwinning voor AZ. Gaan we er even naar het opgeluchte eind over. PSV tegen NEC, Frank Wilaert. Ja, inderdaad. Dat, uh, daar is letterlijk en figuurlijk sprake van. In de blessuretijd zitten we 2-1 voor PSV tegen NEC. Dankzij die hele late goal van Jan fennegoor Hesseling, Ook laat ingevallen in deze wedstrijd. En NEC probeert het nog wel. Vier minuten extra tijd hebben we bijgekregen. gekregen. Eén minuut hebben we er al op zitten. NSC probeert het nog wel, neemt daarbij alle risico's verdedigend gezien. Dus ik zie het hier zomaar ook nog 3-1 worden in die extra tijd. Titon met de diepe bal richting Jan Vennegor of Hesseling. Te hard doorgekopt. Babels op tijd zijn doel uit. Voordat de paai gevaarlijk kan worden. Babels nu niet treuzelend, maar die bal zo snel mogelijk naar voren verplaatsen richting Zefuik Goed aangenomen op de borst. Wijnaldum pikt hem daarna op. Zeefuik maakt de overtreding. En dan kan PSV de vrije trap gaan nemen. Op de eigen helft nog. En PSV nu via Wijnaldum die even zegt met zijn hand eigenlijk aangeeft van nou laten wij nu ook maar rustig aan gaan doen. Engelaar heeft dat begrepen natuurlijk. Legt een brede bal op Willems. Die zoekt wel de diepte want die denkt hoe verder de bal bij mij vandaan is, hoe verder we van de goal af zijn. Babels raapte die diepe bal van Willems op. En schiet hem met dezelfde snelheid weer terug naar voren. Fadots laat hem even lopen. En dan bijna daar Marcelo in de problemen. Brengt daarna De Rijk in de problemen. Schiet hem zo hard mogelijk naar Wijnaldum. Dat lijkt voorlopig afdoende voor PSV om uit de problemen te zijn. Willems lost het dan verderop. Aanname op de borst van Wijnaldum is zwaar onder de maat. Bal over de zijlijn. En de C mag weer gooien. En misschien toch nog een laatste echte aanval gaan creëren. Maar PSV laat NEC niet zo gemakkelijk dichtbij komen. Uh, bal opgepikt op het middenveld door Kolwijk. Goed onderbroken door uh, Mertens. Vel in het duel eventjes. Even feller dan uh, Kolwijk uh, had gerekend. Maar levert ook de bal gelijk weer in. Wild naar voren geschoten door Selezi. Daar pikt Smofs op. Nee, dat doet uh, Marcelo. Die klimt op de rug van Smofs. Maar dat mag omdat NEC een balbezit blijft van Eide. Ook doorgeschoven naar het middenveld nu. NEC achterin 1 op 1. Twee verdedigers tegen twee aanvallers. Nuiting schiet de bal laag in de richting van Koolwijk. Die staat achter Lens en dus eh, komt eh, PSV eraf met zijn vieren tegen twee. Dat moet een doelpunt opleveren. Mertens, bal op de paal. Nog een keer Mertens, lopje. Ja, nee, naast. Aan de andere kant langs de paal. Ongelooflijk. Mertens laat de definitieve beslissing achterwege. En nu moet je er niet aan denken als Eindhoven naar het NEC. In de allerlaatste aanval van de wedstrijd stiekem nog een puntje pakt. Want dan word je helemaal gek. Het kan nog wel. Conboy aan de linkerkant. Met heel veel ruimte. Zevuik aangespeeld richting de achterlijn. Richting de cornervlag ook. Eén tegenstander voorbij. De Rijk is hij alvast kwijt. Moet hij nu nog een keer voorbij. En dan gaat Sevuik toch nadrukkelijk de verkeerde kant op. Want de goal is naar de andere kant. Wil ingespeeld nu via Van Eijden. Wil krijgt absoluut geen ruimte van Willems. Gaat het wel goed aan. Ik denk dat hij geen overtreding maakt. Maar Wil ligt. En Wiedemeyer zegt vrije trap NEC. Dus gaat Kolwijk weer achter de bal staan. Is Koku er nog altijd niet gerust op? En terecht, want de blessuretijd zit er nog niet op, wel bijna, maar deze vrije trap kan het allerlaatste probleem van PSV in deze wedstrijd worden en dat moet nog worden opgelost. Kolwijk met die vrije trap richting de penaltystip is laag, wordt weggewerkt door Lens en dan fluit scheidsrechter Wiedemeyer af. En halen ze bij PSV allemaal, ook het publiek en de spelers, opgelucht adem. Want oei, oei, oei, wat ging dit, bijna verkeerd. Maar bijna levert toch nog drie punten op voor PSV. Want het wint. Heel erg moeizaam van NEC met 2-1. U krijgt van mij de stand. Eén wedstrijd nog te spelen. Ajax-Groningen dus. Ajax heeft 64 uit 30. Gaat nog spelen. 61 voor AZ nu. 61 voor Feyenoord. Eén doelpuntverschil tussen deze twee ploegen. 60 voor Twente. 60 voor PSV wat nu vijfde staat. En zesde dus Herenveen Wat als enige van de toppunten verloor dit weekend. 58 punten uit 31 wedstrijden. We horen de fluitjes, de toeters al van uh, Almere. Kortom, Sliderecht tegen weer de vrouwfinale bij de volleyballsters. Maarten Tip vooral die toeters, daar word je echt helemaal doof van af en toe. 19-14 in het voordeel van Sliedrecht. En nu komt Weert dan een puntje terug. Maar het beeld is eigenlijk hetzelfde als in de, de vorige set. Dus in de eerste set. Dat Weert lange tijd de voorsprong had. Maar dat Sliedrecht de tijd toch weer weet te keren. En daarin uh, is de service van Lynn Thijsen toch ook weer belangrijk geweest. Nu dan de service aan de kant van Weert. Door uh, Bellien, de jongste speelster in dat team. Die ook even mag ruiken aan het Nederlands team. Maar haar service gaat uit. En zo gaat de voorsprong. Van uh, Sliedrecht, van de regerend landskampioen, natuurlijk alleen maar groter worden. En gaat Sliedrecht langzaam af op winst, ook in de tweede set. En dan een 2-0 voorsprong. Dan gaan we weer bij de paarden. Ed van de Band met een groot aantal combinaties. Twee Nederlanders, hè? Twee Nederlanders die nog moeten komen. De eerste die krijgen we elk moment binnen. We hebben wat ophouden gehad. Omdat Bisi uh, Madden uit Amerika, die uh, haar paard sprong... Uh, een hindernis eigenlijk compleet aan gort. Er moest zelfs een timmerman aan te pas komen buiten de ring... om het deel van de hindernis weer te herstellen. Dat lukte er niet. Dus we hebben tegen de regels een beetje in. In plaats van een plank, een gegolfte plank... hangt er nu in die hindernis aan de onderzijde een boom in... Maar goed, er zal niemand verder een probleem van maken. Want het maakt voor de prestatie die het paard moet leveren eh, niet zoveel uit. Overigens twee deelnemers tot nu toe foutloos in deze laatste ronde. Dennis Lynch, de Ier, met zijn paard hebben veel van de dingen zo foutloos. En Marcus Eening, de drievoudig wereldbekerwinnaar uit het verleden... met Copain van de Roy, een Belgisch warmbloedpaard. Minder succesvol hier tot nu toe. Hij had vier in de eerste wedstrijd donderdag, acht in de wedstrijd vrijdag. En eerder vanmiddag één springfout en een tijdfout. Wie ook één springfout had in het eerste deel vanmiddag was Harry Smolders. Die nu met Regina zet aan het parcours. Mogen hele nieuwe lijnen. Maar evenveel kracht wordt er gevraagd. En vooral de lijn op het slot die vraagt nogal veel. En er worden veel fouten gemaakt. Ondanks dus die twee foutlozen het moeten doen zijn. En kan hij zijn positie van dit moment met 13 punten achterstand. Of 12 punten achterstand op de winnende. Althans tot nu toe aan de leiding gaande trio. Kan hij dat vasthouden. Want dan haakt het er vanaf. Of er fouten worden gemaakt door de anderen. Of je nog wat klimt. Hij gaat met zijn regina zet nu naar de diagonaal. En gaat daar over die enorme hoogbreedte sprong. Die drie sprong van een okser. Eén gelofsprong daarachter een stijl. En twee sprongen daarachter. Weer een okser gaat hij goed. En daarachter op vier sprongen. Dat is ongeveer het aantal vier sprongen wat uh, cruciaal is. Gaat hij nu naar de dubbel met de achter. Nee, daar, de tweede van de dubbel maakt hij daar een fout. En dan is het goed in de gaten houden. Of je met vier, en nog eens vier geloofsprongen naar die kapitaal de laatste sprong komt. Ik moet zeggen, het is niet onverdienstelijk die ene sprintfout gezien. De regen van fouten die er gemaakt zijn... tot nu toe ook weer in deze tweede wedstrijd. Dus hij komt nu op een uh, totaal van 17 voor deze wereldbeker. En over vijf minuten krijgen we de tweede Nederlander... die tot nu toe in uh, deze wereldbeker over de drie dagen... 4 plus 4 plus 0 heeft. PO Bos heeft de eerste etappe in de ronde van Turkije gewonnen. De Rabo-renner liet naar 135 kilometer in Antalya. In de massasprint Australië Matthew Goss en de Italiaan Daniela Colli achter zich. Goodold Alessandro Petaki werd daar vieren. En de echt grote mannen zijn natuurlijk bezig aan de beklimming in Luik-Bastenaken-Luik. Lippens. En de beklimming is dan de beklimming van de Redoute natuurlijk. Eh, jarenlang eigenlijk altijd de scherp, rechter een beetje in luik bastenaken Het was in ieder geval de plek waar altijd eh, de voorbeslissing viel. Waar onder andere Michael Bogert jarenlang toch ook echt eh, het peloton vaak aan grond trok. En daar ontstond dan vaak de definitieve kopgroep. Ik kijk nu trouwens naar de start van het peloton. Ik weet inmiddels dat de kopgroep alweer uiteengevallen is. Dario Cataldo is de enige van de... Allereerste vluchtersgroep die overgebleven is. Samen met Kirienka, met Lele en Roland. Dat zijn de mannen die aan de leiding gaan. Maar het peloton komt nu wel heel erg hard dichterbij. 52 seconden is het verschil nog maar. En als ik dan kijk naar het peloton. Twee mannetjes hebben zich daar losgemaakt. Maar de echte favorieten ja, die houden zich toch wel enigszins gedijst hoor, Daar in de beklimming. We weten dat Thomas Fenclair er in ieder geval niet bij zit. Daar vooraan in het peloton. Want hij had materiaalpech aan de voet van de Koldelaren doet. Op een heel vervelend moment. En dan weet je dat je geklopt bent, dat je niet meer meedoet in de strijd. Kijk naar de kopgroep, ze zijn bijna boven. Kirienka daar aan de leiding. Dan Roland, natuurlijk goede klimmer, won die etappe naar Alpe d'Huez. Die won die dit jaar, die rijdt daar keurig in het tweede wiel. Maar zij weten ook wel dat het zo meteen afgelopen is. De twee mannen die licht vooruit mogen, die weten ook dat ze voer zijn voor de kat. Want het peloton houdt ze in het zicht. Het peloton gaat bijna in gesloten formatie naar boven. Dat is eigenlijk jammer, want je verwacht toch eigenlijk wel een aanval van een van die hele grote die dan vol doorpoeft. Het kan natuurlijk nog altijd. We kijken nu weer naar de kop van het peloton. En daar zien we ze allemaal rijden. Daar zien we dat Gilbert ook weer behoorlijk vooraan geschoven is. We zien dat Nibali daarbij zit. Dan kijken we verder. Rojas zie ik daar rijden. De Spaanse kampioen kan niet alleen sprinten... ...maar ook wel behoorlijk goed bergop rijden. Van Avermaat is de man die de leiding heeft daar in het peloton. Hij houdt het tempo hoog... Voor Philippe Gilbert. Maar we zijn nog niet boven. Ik verwacht ieder moment dat er iets kan gaan gebeuren daar vooraan. We kijken naar de mannen die eraf moeten. Dat zijn er natuurlijk veel. Achteraan in het peloton. Daar gaan er natuurlijk de een naar de ander eraf. Het is Van Avermaat. Dan weer Gilbert. Dan kijken we daar achteraan. En verder in het peloton zien we ook weer die Nibali zitten. En dan ben ik toch benieuwd waar de Nederlanders zitten. Zit Johnny Hogeland er nog bij? Dat is de grote vraag. Daar komen de koplopers als eerste boven op de top. Het is Pierre Roland die aan de leiding gaat voor Kyrie dan valt er een gaatje met de achtervolgers. En weten we dat David Lele heeft moeten lossen. En we weten ook dat Alessandro Bazzana eraf is moeten gaan. Dario Cataldo eraf is moeten gaan. Dat betekent dat we nu twee man aan de leiding hebben. Kirienka en Roland. Maar het peloton doet voorlopig nog helemaal niks. Ze zijn nog niet boven, maar ze doen niks. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is twee minuten over half vijf. Hier zijn de hoofdpunten met Mark Visser. Minister Schultz van Hagen en burgemeester Van der Laan van Amsterdam hebben de slachtoffers van de treinbotsing bezocht. die nog in het ziekenhuis liggen. Een aantal gewonden heeft het VU-medisch centrum inmiddels verlaten. maar er zijn nog mensen die daar moeten blijven. In totaal zijn er 42 zwaar gewonden.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 En in Manama is onder, meer, onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen de Formule 1-race van Bahrein verreden. Leger en politie waren massaal aanwezig om te voorkomen dat er ongeregeldheden zouden uitbreken. Gisteren was bij gewelddadigheden een dode gevallen. De race werd uiteindelijk zonder problemen verreden. U kon het hier horen. De Duitse Sebastian Vettel die pakte overigens de overwinning. is over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Het is vandaag qua weer vergelijkbaar met gisteren. Er vallen buien waarvan sommigen met onweer en hagel. En op dit moment is het in het westen droger en ook zonniger. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. Behalve aan zee waar nieuwe buien het land intrekken. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen is het wisselend bewolkt en in de ochtend vallen de buien vooral in het noorden. In het zuiden is het eerst droog met wat zon, maar later in de middag raakt het bewolkt en gaat het regenen. En dat regengebied trekt in de avond naar het noorden. Het wordt 13 graden en er waait een matige zuidelijke wind. En dinsdag blijft het overwegend bewolkt met regelmatig buien en ook de dagen erna is het wisselvallig. Maar wel gaat de temperatuur langzaamaan iets omhoog. B verkeersinformatie Er staat video op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden, 7 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Alternatieven zijn de routes via Amsterdam of via Gorken. En de A58 van Breda naar Tilburg. Dat staat tussen Bavel en Gilsen, 2 kilometer stil. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Sportradio NOS. Op 1. NOS Radio. De koploper heeft het voetbalweekend langzaam allemaal kunnen aanschouwen en komt nu zelf in actie. Ajax tegen FC Groningen, Bas Tegeler. Het is drie minuten onderweg, het is 0-0 en Ajax heeft vooral gezien dat de concurrentie in de meeste gevallen toch vrij moeizaam de punten pakte. Maar dus wel de punten pakte, wat dat betreft kan Ajax niet achterblijven. Dezelfde elf in het veld als vorige week tegen De Graafschap, ja waarom zou je iets veranderen? Ajax heeft al tien wedstrijden op een rij gewonnen, dan moet je het vooral laten staan als het even kan. De Groningen weer twee geschorsten terug. Kappelhof en Leandro in de basis. Dat gaat tot de kosten van Keurtjes en Bos. De twee jongelingen die genoegen moeten nemen met het plekje op de bank. Ajax het heel behoorlijk. Maar moet nu na 3,5 minuten toestaan dat eigenlijk voor het eerst Groningen met veel mensen. Sterker nog alle veldspelers op de helft van de Amsterdammers komt. Omdat er een vrij schop volgt. Die Bakuna gaat nemen vanaf de linkerkant. Zal een indraaiende bal worden. Pedersen en Soek. Zeg maar de spits en de schaduwspits hebben zich voorin gemeld. Daar staat ook nu Evans. Daar staat ook Sparf. Daar lijkt dus lengte genoeg. Balken voor de goal en wordt gevangen door Vermeer. Vermeer kan uh, rustig uitrollen. Doet dat naar Vertonnen. Die de bal met een beetje geluk meeneemt. Dan wil Eriksen er mee voldoor. Maar rolt de bal terug van de middenlijn over de zijlijn en gaat Groningen gooien. Na 4 minuten 0-0. Ajax weet wat het te doen staat. Gaan volleyballen naar die bekerfinale weer. De vrouwen in Almere. Maarten Tip. Dan ging de tweede set uiteindelijk toch heel gemakkelijk naar Sliedrecht Sport met 25-19. En dus is die ploeg hard op weg naar een 3-0 overwinning en dan de dubbel in Nederland. Goed, dan gaan wij we weer eens iets heel anders doen. We gaan naar het wielrennen. Luik, Bas Geo Gio Lippens. Hoe gaat het er allemaal daaraan toe? Groot peloton nog hoor met Bauke Mollema daar uh, mee vooraan. Uh, die zien we daar zitten vlak achter uh, Oscar Frere. Die rijdt daar ook nog gewoon uh, gemakkelijk uh, mee. Dan zien we daar Rodriguez Kijk. helemaal aan de rechterkant van de weg. Met Gilbert van Avermaat. Nou, alle grote mannen zo'n beetje bij elkaar. En natuurlijk Jelle van Endert. Ik zou hem bijna vergeten, maar hij zit helemaal verscholen achter Philippe Gilbert. Jelle van Endert voor de Vlamingen. In elk geval de grote favoriet in deze wedstrijd. Maar we hebben ook nog steeds een uh, kopgroepje. Pierre Hollande rijdt daar met uh, Vasil Kirienka. Die twee die hebben blijkbaar toch weer eventjes afstand genomen van David Lele en Dario Cataldo. Want die leken zojuist na de beklimming van de Redoute aan te sluiten. Maar nu zie ik deze twee weer alleen op kop rijden op een natte, glibberige weg. En dan is het toch oppassen geblazen in de richting van Luik. Want hierna is het toch vooral een tijdje afdalen. Daar komt Cataldo trouwens aan. Dat is de enige man die zich heeft gehandhaafd uit die eerste kopgroep. Maar kijk ik naar het peloton, dan zie ik daar toch nog zeker 50, misschien wel 60 man rijden. Het is een veel te groot peloton. In de finale van luik Nakenluik luik ze rijden op 44 seconden van de koplopers. Ed van der Bent dan bij de Indoor-Brabant op dat moeilijke, moeilijke parcours, red. Heel moeilijk, moeilijk. Michael van der Vleuten hield 9.500 mensen hier muisstil met zijn VDL-groep Verdi. De allerlaatste sprong, hindernis 12. Daar ging het jammer genoeg fout. Eén springfout, vier punten erbij. Komt hij op een totaal van vijftien. En staat dan op het klassement samen met Marcus Eding... die meervoudig wereldbekerwinnaar van het verleden. Die hier met Copain van de Brooistart. We zijn met de laatste zes deelnemers aan de gang. De laatste vier zitten op minder dan één springfout. En de laatste drie, beter gezegd, staan eigenlijk allemaal op één punt. En daar gaat het dus om. Maken die allemaal een fout, dan is er nummer vier. Kevin Stout, de oud europese kampioen, kan er met de titel vandoor gaan. De laatste vier hier, daar gaat het dus om. Zeer, zeer. Spannend. Ajax tegen FC Groningen in de arena. Bas Tegeler. 6 minuten onderweg 0-0. Een mooi schot gezien van Eriksen... dat eigenlijk maar net overging en even daarna een poging van Sien de Jong. Die had wat minder om het lijf vanaf de rand van het strafsoepgebied. Had denk ik de combinatie moeten zoeken met Aysat, die maar schoot zelf ruim over. Groningen is behalve die vrije schot van zo even nog niet echt uitgekomen. Proef is natuurlijk totaal uit vorm. 8 van de laatste 9 wedstrijden verloren en in het jaar 2012... Heeft Essen Groningen 9 punten gehaald? Dat het uh, nog minder kan, dat bewijst de scheidsrechter van vanmiddag. Keuze Bujuk, die heeft namelijk maar 8 puntjes. Maar Groningen heeft er 9. En uh, ja, nou ja, dat is dus niet goed. Dat weten ze bij Groningen zelf ook. Balbezit is voor al de wereld die aan de rechterkant Aysati aanspeelt. Aysati met twee tegenstanders voor zijn neus. Dan wil Van der Wiel er overheen. Dat doet hij ook wel. Aysati kruipt naar binnen toe. Zoekt de combinatie, wil hem steekbal geven op de Jong. Dat wordt dan doorzien. Maar dan kan Burnett net uitverdedigd voor Groningen. Maar die trapt de bal eigenlijk raak op de helft. Van Ajax, daar staat wel Soek. Die zoals iemand voor de wedstrijd zei voor het eerst in de Amsterdam Arena in de basis staat. Oudspreder natuurlijk hier bij Ajax geweest. Komt er niet aan te pas. Vertongen pikt op. Al de wereld aangespeeld. De van de middenlijn. Eriksen. Zo combineert Ajax wel makkelijk. Maar is het te zoeken? Het is Siem de Jong die opent nu naar de linkerkant van het veld. Boerrichter die we al een aantal aardige dingen hebben zien doen. Nu probeert hij de bal in één keer voor te geven, maar dat mislukt. Falikant, Evans verdedigt uit. Dan glijdt zoek weg, kan Ajax weer overnemen via Anita. Kan al de wereld inschuiven, die kan goed schieten, maar durft dat nu niet. Geeft de bal weer aan de buitenkant naar Van de Wiel. Van de Wiel geeft een voorzet, bal op het hoofd van Bijna de Jong. Wordt weggekopt door Evans. Opnieuw door Ajax ingebracht, maar daar staat er dan van Groningen net weer één in de weg. En zo kan Groningen toch uitverdedigen via Pedersen. Die staat nog op zijn eigen helft, maar heeft de bal onder controle. Kan wat meters maken. En moet dan contact zoeken met de mensen voorin. Bal valt een beetje tussen Soek en tussen Tadic in. En wordt dan door Ajax weer opgepikt. Zo heeft Ajax in de eerste acht minuten van de wedstrijd heel makkelijk en heel veel balbezit. En loopt het eigenlijk allemaal eenvoudig. Terwijl Eriksen nu wel even met de handen omhoog staat. En zegt waar kan ik eigenlijk nu met de bal naartoe? Want nu staat iedereen stil. Moet het helemaal terug en moet het via een omweg. Die omweg heet dan Al de Wereld. Het gebeurt allemaal op de helft van Groningen. Dat probeert zoals dat heet compact te spelen. Houd de linies in ieder geval maar dicht bij elkaar en geeft zo min mogelijk ruimte weg. Dan heb je kans dat je vroeg of laat toch in ieder geval met een counter eruit kan komen. En dat je dus niet al te veel weggeeft. Vertongen komt. Ook, hij loopt er eigenlijk nu vast. Moet ook weer terug. Blind. Anita. Zo is balbezit van Ajax ruim. Maar wat gebeurt er? Al de wereld weer. Twee meter over de middenlijn. Zoekt en kijkt. Bal naar de zijkant. Dat kan van de wiel. Die kaatst op Aysati. Loopt zelf weg. Maar Aysati houdt de bal aan de voet. Gaat dribbelen richting het doel doelzoek. Contact met Siem de Jong. Siem de Jong wil wegdraaien van Sparf. Die opnieuw centraal achterin staat bij Groningen met Evans. Maar De Finn heeft er een voetje voor gezet. En zo ligt de bal weer op de Ajax helft. Maar zoals altijd in deze wedstrijd, tenminste in de eerste negen minuten... is die bal ogenblikkelijk weer prooi van Ajax. Omdat zelfs Soek de spits helemaal terugloopt op de eigen helft. En er dus van Groningen niemand is... Om als je al een keer een bal naar voren speelt om die bal op te pikken. Jansen nu, de van de middenlijn, staat in de middencirkel. Geeft de bal weer breed mee aan al de wereld. Zoals gezegd, de ruimte is klein. Dat betekent dat als het tempo niet hoog is, dat is het eigenlijk nu niet. Dat je er niet doorheen komt. Zo wordt het stroperig. Jansen, heeft hij dan een vlijmscherpe opening in huis zoekt. Boerrichter, aan de linkerkant van het veld. Dubbele bewaking bij Boerrichter die de bal dan terug kan kaatsen op blind. Veel meer zit er eigenlijk ook niet in. En zo uh, ja, moddert Ajax wat aan eigenlijk. Want ik denk dat in de afgelopen 2,5 minuten, dat ik aan het woord ben geweest, Ajax op 3 seconden na balbezet heeft gehad. Maar niet in de buurt is gekomen dus van het doel van Luciano. Zoals ze zegt, twee keer een schot van afstand. Eén keer van Eriksen was goed en één keer van de Jong. Dat had niet zoveel om het lijf. Maar nu is het moeizaam om opnieuw in de buurt van dat doel te komen. die een actie, wil langs Bakuna. Lukt eigenlijk maar half. Moet er dan nog een keer langs. Draait weer naar binnen. Geeft dan het links een voorzet. Bal wordt weggewerkt door Kappelhof. Zonder dat het al te veel problemen oplevert. En Ajax mag dan aan de overkant van het veld gaan ingooien. Nou, ik denk dat dit. Uh, de laatste flits van zeg maar twee minuten een aardig beeld geeft van de wedstrijd tot nu toe. Namelijk in tien minuten tijd heeft Ajax de bal. Maar komt het er nog niet heel makkelijk doorheen bij Groningen. Dat uh, twee schoten heeft moeten incasseren en meer eigenlijk niet. Gaan we naar Gerard de Groot. Die kijkt naar Kampong Amsterdam. En het blijft er allemaal spannend uh, bovenin Gerard. Jazeker, alhoewel ik denk dat Kampong toch, als je naar die andere uitslagen kijkt, euh, nou, misschien toch wel een verliezertje is hoor, deze ronde door die 2-2 tegen Amsterdam. Ze hadden hier echt moeten winnen, dat was duidelijk. We gaan eerst even de andere uitslagen doen voordat we daarover gaan praten met Michiel van der Struik, de coach van Kampong. Ik zei het al, Kampong Amsterdam dus 2-2. HGC, SCHC, 4-3. Oranje-zwart Pinocchi, 2-3. Laren Bloemendaal, 0-5. Rotterdam Hurley, 3-2. En de bosch nog niet helemaal afgelopen... Maar inmiddels uh, 6-1 en ik hoor dat dat ook daar afgelopen is. Den Bosch wint dus weer opnieuw onder leiding van uh, Mark Lammers... die daar wonderen aan het verrichten is in Den Bosch. En Den Bosch, ik zag het uh, straks op de ranglijst, zal ik het even aangeven... is bijna veilig, weg van die degradatie. Michiel van der Struik, ik zeg het net al, die 2-2 voelt dat als een verlies? Ja, op de directe concurrentie lopen we wel twee punten terug natuurlijk. Dus dat is een uh, verlies. Aan de andere kant denk ik dat we vandaag hebben aangetoond dat we goed mee kunnen. En met de twee wedstrijden die nu nog in het vooruitzicht staan, directe concurrenten, hebben we in ieder geval nog een eigen hand. Je hebt het in eigen hand, maar je staat wel vijfde inmiddels op die ranglijst. En jullie toonden, met name in de eerste helft, toen je heel vroeg achterkwam, maar tomeloos ging aanvallen, dat jullie hier dit duel wilden winnen. Dat lukte niet. Ja, dat klopt. Ik denk dat we ons niet beloond hebben, zeker in de eerste helft. Niet doordat we wel veel hebben aangevallen, maar nauwelijks gescoord of niet gescoord hebben en ook geen corner gemaakt hebben. En eigenlijk ook vrij makkelijk die twee tegengoals incasseerden. Dus dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Maar daarna uh, hebben we wel aangetoond dat we meer kunnen. Dan kom je goed terug naar de rust. Uh, 2-0 achter. En dan in de slotfase uh, ja, loopt het uit je handen in feite. Heb je mazzel dat het nog 2-2 uh, blijft met die corners van Takema? Ja, ik vind wel dat we die corners goed verdedigen. Maar je hebt gelijk in de, in de eindfase, dan wordt het nog heel spannend. We hadden naar die 2-2 door moeten drukken naar een derde goal. Dat hebben we even geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Ja, dan, uh, dan kan zo'n wedstrijd ook even spannend worden en uiteindelijk is dan zo'n 2-2 oké. Okay. Maar je zegt, ik ben blij dat deze jongens in de top meedraaien. Dat ook hebben aangetoond tegen Amsterdam. Uh, uh, jullie hebben nog steeds mogelijkheden om die top 4 te halen, om play-off te spelen... om eventueel kampioen van Nederland te worden. En dan zeg jij, ik hou er mee op bij Kampong. Wat is er aan de hand? Ja, er is niet zoveel aan de hand. Ik had in november al aangegeven bij de jongens dat ik na vijf jaar hier het goed vond om verder te gaan. Dus dat was al uh, vrij lang bekend. Het is mooi dat kampen inmiddels uh, zo ver is uh, dat ze nu ook uh, een aantrekkingskracht vormen voor een aantal andere uh, goede hokjes. Dat het volgend jaar ook goed uitziet. En die gaan we anders doen. Ja, want er komen twee toppers bij: Kemperman en uh, de, de strafcorner uh, specialist Weusthof. Uh, Kriebelen je handen dan niet dat je? Heb ik een jaartje te vroeg uh, afscheid genomen? Want je krijgt een topploeg volgend jaar dan. Ja, dat is zo. Maar ik vind niet dat je uh, de fout moet maken om uh, zelf een jaar te blijven zitten terwijl het al misschien een jaar te lang is. En dat zou misschien Goed kunnen vallen, maar ook niet. En uh, die eigenheid heb ik niet. Alexander Koks krijgt dus een uh, mooi team volgend jaar. Dat denk ik wel, ja. ja. Oké, okay, ga jij nog wat doen in het hockey? Uh, ik hoop wel dat ik gewoon een Jong Oranje blijf doen, maar ik ga uh, meer op school richten. Ik uh, word daar afdelingsleider en dan ga ik uh, veel samen besteden, denk ik. Oké, okay, we hebben in ieder geval genoten van een uh, aanvallend kampong. En je zei het. We hebben het nog steeds in eigen hand. Maar twee moeilijke wedstrijden te gaan. Volgende week Pinoquet. en dan ook nog Bloemendaal. Kijken we even naar de ranglijst naar vandaag. Rotterdam de leider. Goed weggekomen tegen Hurley Rotterdam zonder de Nieuw-Zeelanders. Maar wel winnend. Ze we hebben 20 wedstrijden gespeeld, 41 punten. Pinoké ook 41 punten. De Amsterdammers, de kleine broer van... Amsterdam naast het Wagenstadion doet het uitstekend deze competitie. Bloemendaal heeft 39 punten nu op de derde plek. Amsterdam vierde met 39 punten. En Kampong vijfde met 38 punten. Dan hebben we daartussenin oranje-zwart. Die doet ergens, eigenlijk nergens meer voor mee. Ook HGC niet meer door de overwinning op SCSC. En dan heeft Den Bos 20 punten, jazeker. Scharweide 20 punten, SCSC 18 punten, Laren 17 punten en Hurley 14 punten. Zowel bovenaan als onderaan blijft het bloed- en bloedstollend spannend. Ajax tegen FC Groningen, Hoi, Bas Tichelen. Eriksen met een gelukje krijgt de bal mee, maar wil dan niet schieten. De bal naar de buitenkant, dan gaat de voorzet komen. Daar is bijna de jong, daar is bijna Boerrichter. Maar de bal rolt voorlangs aan het doel van Luciano voorbij. Zo blijft het na een kwartiertje 0-0. Na de voorzet van Aysati. We hebben één uitbraak van Groningen gezien. Goede actie van Tadic aan de rechterkant. Even van de kant gewisseld met Bakuna. De bal kwam op het hoog bij de tweede paal van Bakuna. Maar die kon alleen maar koppen en kopte de bal eigenlijk meer omhoog... dan in de richting van het doel van Vermeer. Groningen heeft in ieder geval iets van zich laten zien. Voor het overige blijft het spelbeeld onveranderd. Namelijk Ajax aan de bal. Maar dus heel veel moeite om door de verdediging van Groningen te komen. Nu een ingooi voor Ajax die via Anita. en nou als Bakuna boos want hij vond dat hij zelf mocht gooien. Maar daar had Guzze bejupt. Dus andere gedachten over. Al de wereld ter hoogte van de, de middenlijn nu in de middencirkel. Aan de rechterkant van het veld Van de Wiel. Van de Wiel Eriksen en weer teruggekaatst naar Van de Wiel. Groningen staat echt met heel veel mensen op een zo klein mogelijke ruimte. De laatste lijn geeft in de rug nogal wat ruimte weg. Maar daardoor wordt de ruimte om in te voetbal eigenlijk alleen maar kleiner. En Ajax moet maar proberen om, zoals gezegd, met een hoog baltempo daar doorheen te snijden. Maar dat lukt voorlopig eigenlijk maar half. Jansen nu met een beetje ongelukkige bal. Dan trekt vertoon nou ja, aan de noodrem. Dat is niet helemaal waar. Die maakt een overtreding in het duel met Andersson. Omdat hij die bal van Jansen, die te kort is, eigenlijk nog net wil wegtikken. Dat lukt net niet. Dan valt Andersson de aanvoerder van Groningen dan overheen. En zo komt er een vrij schot voor Groningen. mag de ploeg van Huistra, die eigenlijk al een minuut of 16 aan het ijsberen is buiten zijn... Dukhout een vrij schop genomen. Die bal gaat breed en gaat dan via of zelfs helemaal terug naar Ivens. 0-0 is het bij Ajax en Groningen. Ajax is sterker. Ajax heeft meer balbezit. maar veel verder dan de twee schoten van afstand zijn de Amsterdammers eigenlijk nog niet gekomen. Luik, Bastenaker, de met nog heel veel mensen die denken dat ze het kunnen winnen, Gio. Ja, veel te veel. Aan de andere kant, het maakt het ook wel weer spannend natuurlijk, deze uitvoering. Het is een beetje een pokerspel. Ze kijken naar elkaar, ze willen vooral niet laten zien dat ze troeven in handen hebben. Maar ja, je ziet toch wel wat de goede renners zijn hier in dit pelotonnetje hoor. Want ik zie ook weer de winnaar van de Amstel Gold Race van een week geleden, zie ik daar gewoon mee vooraan rijden die daar gewoon lekker meedraait. Dat is toch wel heel erg bijzonder. We kijken trouwens ook nog naar Philippe Gilbert. We kijken naar twee mannen van BMC die nu het tempo maken. TJ van Garderen, dat is een van de mannen die daar het tempo maken. De kleine Mauro Santambrogio komt daar ook op koppen rijden. Dat zijn de mannen die het tempo maken in het peloton. Ik zag daar ook trouwens nog even, we toch weer die Thomas Verclaire. Die aan de voet van de Redoute pech had. Maar uiteindelijk toch weer terug heeft weten te komen. We zagen ook Nederlanders hoor. Bouke Mollema, Johnny Hogeland. Pools. Ze zitten allemaal nog in dat peloton van een man of 40. Misschien is het 45 man groot. Veel groter is het niet. Met daarbij natuurlijk dus, wat ik net ook al zei, die winnaar van de Amsterdam Gold Race. Die Gasparotto, die gewoon natuurlijk daar vooraan mee redt. En wie weet misschien hier ook wel weer voor een verrassing kan gaan zorgen. De drie koplopers, ze zijn er nog hoor. Cataldo, Kirienka en Roland. Cataldo, de minste van de drie. Maar iedere keer als de weg een beetje bergaf gaat, dan kan hij weer aansluiting krijgen. Bij die twee die frisser zijn, die minder kilometers alleen hebben gereden. Maar Cataldo blijft er voorlopig nog bij, maar de voorsprong op weg naar de Valkenrots, oftewel de Roche au Faucon, is nog maar 21 seconden. Indoor Brabant in de bossen, Naar het einde Ed van der Bent. Halverwege de laatste rit, het wordt het de laatste rit. Pio Zwitser met Carlina. Hij kan uh, ervoor zorgen dat uh, we nog een uh, barrage krijgen. Want uh, maakt hij een fout, dan hebben we in ieder geval een barrage met twee deelnemers: Steve Kerda en Rich Vellers, want die bleven foutloos. Blijft hij foutloos, dan hebben we opnieuw een ronde met drie. En dat is een uh, barrage op fout en tijd dan. Daar maakt hij fout. Dus dat betekent dat we in ieder geval een barrage krijgen van uh, Steve Kerda en Rich Vellers. Die gaan het dan uitmaken of het Zwitserland wordt of de Verenigde Staten. We zou het Amerika worden voor het eerst. Sinds 25 jaar in die wereldbeker zou er dan weer een Amerikaan winnen. En wat helemaal bijzonder is, vallen, Rijdenpaard Flexible. Een eerste hengst, 16 jaar oud. Wordt het goed, 16 jaar oud. Als derde in de wedstrijd wereldbekerfinale in 2008. Zodanig te ontknopen, die is nu dus nog niet mooi hier. De barrage zo dadelijk met Steve Keda, Met Nino de Rieselner, een Frans gefokpaard. Rijdenpaard, met Flexible. Bekerfinale, sliedrecht op weg naar de beker. Maar de tip? Ja, toch leek het er even in deze set-up dat Weert aan de goede kant zat. Vijf punten voorsprong voor Weert, maar langzaam kwam Sliedrecht terug tot, terug tot één punt. Maar nu is dan toch weer het bevrijdende puntje daar voor Weert en is het verschil weer even twee. Maar dat is eigenlijk het beeld van de hele wedstrijd. Waar Weert in elke set wel even de voorsprong had. En Sliedrecht rustig blijft. Gewoon blijft volleyballen. Het eigen spel blijft spelen. En dan op kwaliteit wel weer terugkomt in de wedstrijd. Uh, zo leek het ook nu in deze set te gaan. Hoewel dus nu de twee punten voorsprong in het voordeel van Weert. 16 voor Weert. 14 voor Sliedrecht Sport. Met de aanval voor Sliedrecht. Keihard binnengeslagen. Mooie aanval. Goed afgemaakt. En uh, zo komt Sliedrecht dus weer één puntje dichterbij. In dit geval dankzij het punt van Koster. En moet het nu op de eigen service proberen om weer helemaal naast weer te gaan komen. En misschien weer de wedstrijd te doen kantelen zoals dat ook in de eerste twee sets gebeurde. Het is al een uniek jaar voor de dames van Sliedrecht. Nog nooit eerder werd de ploeg kampioen. Dat is dus al gebeurd en nog nooit eerder wonnen ze de beker. Dat kan nog gebeuren. Een paar jaar geleden stonden ze nog wel in de finale van de beker. Twee keer over zelfs. Waarin vrij kansloos verloren werd van Martinez toen nog. Maar dat kwam ook omdat daar toen de dames van het Nederlands team allemaal samenspeelden. En ja, dan was een ploeg als Sliedrecht natuurlijk van tevoren al kansloos. Puntje nu voor de dames van Weert. En zo blijft het nog een beetje heen en weer gaan in deze derde set. En zou die wel eens in het voordeel van Weert kunnen eindigen. En dan hebben we natuurlijk een vierde set. Maar goed, zover is het nog niet. In de eerste twee sets liet Sliedrecht het steeds kantelen. Dus het kan ook in deze set nog gebeuren. Terwijl er even wat onduidelijkheid is rond een wissel van het uh, team van Sliedrecht Sport. En uh, dus Weert in ieder geval weer mag serveren met twee punten voorsprong. 17 in het voordeel van Weert, 15 voor Sliedrecht Sport. Gaan we weer even terug naar de Amsterdam Arena. Ajax oppermachtig tegen FC Groningen, Bas Tichler. Een paar mooie aanval ook gezien met een paar prachtige korte 1-2'tjes via Eriksen en Ayzati. Die natuurlijk ongelooflijk handig aan de bal zijn, maar het levert uiteindelijk nog steeds niet al te veel gevaar op. Zo even wel Siem de Jong van dichtbij die dacht te schieten, maar dat schort werd geblokt. Die stond op 4 meter van het doel, maar er lagen te veel Groningers in de weg. Ajax oppermachtig, je zegt dat terecht omdat Ajax de bal heeft en Groningen eigenlijk samen knijpt op een kwart van het veld. Want daar gebeurt het allemaal. Maar kansen en dus golf, daar gaat het allemaal om en die zijn er nauwelijks. Anita, want dat Ajax de bal heeft, is al geen verrassing meer. Korte 1-2 met Aissati. Jansen, buitenkant, terug naar Aissati. Oh, dat is schitterend. En Aissati schiet dan de bal over. Omdat het bijna een onmogelijke hoek is waar hij hier terecht komt. Bovendien stormt Luciano op hem af. Maar uh, ja, zo moet er wel gevoetbald worden. De snelheid zit in ieder geval ook in de bal. Dan zijn er vier mensen... Die zich ermee bemoeien met zo'n aanval zijn de twee die bewegen. Is de buitenkant van de schoen van Jansen zo gevoelig dat hij de bal met die buitenkant van zijn linker eigenlijk over 30 meter. Nou ja, dus niet pand klaar ligt voor Aysati, maar wel in de buurt van Aysati. Maar het loopt voor Groningen allemaal net goed af. Ten meer dus ook omdat Luciano zeer alert reageert en zijn doel uitkomt. Zo blijft het na 21,5 minuut 0-0. In de arena en heeft Vertongen de bal. Ter hoogte van de middenlijn. Kan hem kwijt bij Blind. Blind wil hem in één keer doorscheppen naar Boericht. Dat is in Groningen tussen via Kappelhof. En dan nou komt Groningen eruit met vier mensen. Pedersen krijgt de bal een beetje achter zich. Dat haalt de vaart er een beetje uit. Dan moet Pedersen terugdraaien. Heeft Hiarie de bal gekregen. En ziet hij aan de linkerkant wat ruimte ontstaan bij Burnett. En zo schuift Groningen dan weer eens brutaal op. Met veel mensen op de helft van Ajax. Hiarie met de bal aan de voet. 10 meter over de middenlijn. Wil aan de linkerkant Burnett bereiken. Die is doorgelopen. Maar de bal gaat terug via Van de Wiel naar Vermeer. En zo blijft het na 22 minuten in de arena nog altijd 0-0 bij Ajax Groningen. Gio Lippens, kilometer voor kilometer komen we dichterbij en heel veel mensen blijven dromen. Ja, heel veel mensen blijven dromen, maar sommige mensen kunnen ook gewoon stoppen met dromen. Want de kopman van de Radio Shack Frank Slek, die heeft moeten lossen. Die zit er niet meer bij in die eerste achtervolgende groep. Hij zit dus bij de mannen die weten dat ze deze luik, -luik niet op hun naam gaan schrijven. Alejandro Valverde, ook al zo'n man waar een hele dikke streep door kan. Terwijl ik nu kijk naar Vincenzo Nibali. Die probeert daar weg te rijden aan kop van dat peloton. En dan krijgt hij Jelle van Edward, Philippe Gilbert en Bauke Mollema met zich mee. De man die achter deze drie aangaat. Het zou toch wat zijn hoor. Want zo meteen hebben ze Pierre Rolland te pakken. Pierre Rolland is hij de koploper? Of zit Ja, hij is de koploper. Dat betekent dat we nu naar de kop van de wedstrijd kijken. Dat betekent ook dat we de andere man die zo lang in de ontsnapping zat. Dat hij er inmiddels af is gegaan. Kirienka, die is ingehaald. En dan kijk ik inderdaad naar Pierre Rolland. Te zwaar rijdend zou je bijna zeggen. Maar ja, zo won hij wel vorig jaar die etappe naar Alpen du West. En dan komt Nibali kom centimeter voor centimeter dichterbij. Met Jelle van Endert daar in het wiel. En met uh, die Philippe Gilbert. Dan kijk ik naar Gasparotto die aansluiting krijgt. Betekent dat Mollema de rol daar heeft moeten lossen. Dat hij het tempo van deze grote mannen niet heeft kunnen bijbenen. We hebben nog 19,8 kilometer te rijden. En daar komt Mollema met hangen en wurgen. Zo kennen we hem. We weten dat hij karakter heeft. We weten dat hij op karakter kan blijven volgen. maar dit is misschien een klein maatje te groot voor hem. Bouke Mollema moet lossen bij de absolute favoriete. Nieuwe situatie in de wedstrijd van Endert. Gilbert, Nibali, Roland, Gasparotto en dan toch die Bauke Mollema... die nu aansluiting krijgt bij die koplopers. Gevoelig puntenverlies in Italië voor AC Milan. Het kwam thuis tegen Bologna niet verder dan 1-1... De gelijkmaker voor Milan werd gemaakt door Zlatan Ibrahimovic pas in blessuretijd. Milan speelde de laatste 10 minuten met tien spelers. De koploper in Italië, Juventus, komt vanavond nog in actie tegen AS Roma. Nog een berichtje over de marathon van Londen. Wilson Kipsang won daar. De Keniaan liep een tijd van 2,44 seconden. 2 minuten, 4 minuten, 44 seconden. Twee minuten sneller dan zijn landkloot Martin Lel. Die tweede werd er bij de vrouw. Was de Keniaanse Mari Kajtani de snelste. Gaan wij weer even terug naar de Amsterdam Arena. Zo vlak voor vijf Ajax nog altijd niet gescoord. Bas Tegeler. 25 minuten. 0-0. Vrije schop van Eriksen. Dat is een soort corner, Die bal ligt iets meer richting het strafschopgebied. Dat betekent dat er een voorzet gaat komen dat de aanvallers van Ajax gezelschap hebben gekregen van lange verdedigers. Al de wereld heeft vertongen hebben zich gemeld. En Kuzum Bujuuk is boos op de muur. Want die staat niet op afstand. Nu wel. En dan kan Eriksen aanleggen voor de vrije schop. En die bal wordt door Groningen denk ik over het eigen doel gekopt. En levert Ajax dan aan de andere kant een hoekschop op. Ik denk dat Bakuna degene is die die bal raakt. En met een grote boog over het doel van Luciano Kops. Zo kan Ajax de drukte ophouden. Dat dus eigenlijk al 25 minuten dat doet. Eriksen meldt zich dan nu weer in de tweede lijn. Is niet nodig voor de hoekschoppen. Die zijn van Jansen vanaf die kant indraaiend. De koppers kunnen blijven staan. Ook Blind heeft zich nu gemeld. Een overleg nog maar eens met wereld en Vertongen. Die drie staan nu met gezelschap van Siem de Jong. Met zijn vier eigen trootte van de penalty-stimmen zullen ze meteen gaan inlopen. Groningen verdedigt in zone. Dat betekent dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gebiedje. Daar komt de bal van Jansen. Die wordt makkelijk door Groningen weggekopt bij de eerste paal. Dan zal Aysati de lucht in moeten om het kop de te winnen. Van de wiel is dat natuurlijk. Dat doet hij eigenlijk halve. De bal valt voor de voeten van Anita. Zo heeft Ajax de bal weer terug. En opent Anita meteen naar de linkerkant van het veld. Al de wereld. Die stond daar nog. Kan hij op het punt van het strafveld de bal aannemen. Terug naar Boerrichter. En omdat Boerrechter de uitweg niet naar voren ziet, probeert hij het dan maar terug. Anita. Anita, al de wereld. Al de wereld vertongen. En zo puzzelt Ajax door en door. Maar heeft Ajax ongelooflijk veel moeite vanmiddag, hoewel het echt veel beter is dan Groningen om al 25,5 minuten echt kansen te creëren. Die zijn er nauwelijks geweest. Het is 0-0 in de Arena. Daar dus 0-0 eerder vanmiddag eindigde PSV NEC in 2-1. AZ VVV ook in 2-1. En ADO Den Haag tegen Feyenoord in 1-2. Het vervolg van de wedstrijd Ajax FC Groningen. En natuurlijk Luik Bastenaken, Luik en Indoor Brabant. En de bekerfinale bij de vrouwenvolleyballsters. Allemaal straks na 5. Tot zo. En lijn. op 1 de betonnen stadsjungle van de Braziliaanse metropool Sao Paulo peilt uit haar voegen. Je hebt het gevoel alsof je boven een soort van zee van beton staat. Twee Nederlandse architecten proberen in één wijk verandering te brengen. Als we niks doen, dan schuift ze langzaam die stad tegen dat uh, natuurgebied aan. Een reportage over stadsvernieuwing in Brazilië. Nu was het echt smerig en gevaarlijk. Straks om zeven uur in Bureau Buitenland. Radio 1, het nieuws van alle kanten.